Goedemorgen, ik ben Dielke en Dit is het nieuws van NOS op 3. Drie oud-presidenten van Amerika laten zich voor de camera inenten tegen corona. Barack Obama, George Bush en Bill Clinton zeggen dat ze dat doen zodra een vaccin is goedgekeurd, meldt CNN. presidents Obama, Bush Clinton De oud-presidenten willen laten zien dat het veilig is om je te laten prikken. Obama, Bush en Clinton hopen dat het een krachtige boodschap naar het Amerikaanse volk is. Een op de drie gemeentes in ons land had nog nooit een vrouwelijke burgemeester. Daar zijn ook grote steden bij, zoals Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Vier gemeentehuizen zijn echte mannen, werken, Daar hadden ze ook nog nooit een vrouwelijke wethouder. Giovanni van Bronckhorst komt terug naar Nederland. Hij heeft ontslag genomen bij de Chinese club waar hij als trainer werkte, Guangzhou RNF. Daar werkte hij één jaar, maar hij en zijn Nederlandse assistenten missen hun familie. Het heeft even geduurd, maar volgend jaar komt er waarschijnlijk een anticonceptiemiddel voor mannen op de markt. Het is een gel die mannen op hun schouder moeten smeren. Maar gaan ze dat ook doen? Het tv-programma Dokters van Morgen vroeg het op straat. Ik denk dat als het, als het echt gewoon bewezen en op de markt zou zijn, dat ik het wel zou gebruiken... Maar omdat het gewoon nog iets nieuws is en eigenlijk niemand zoiets heeft van... hé, hey, mannen moeten die ook fiets zo dan ja. Daarom, daarom wordt het zomaar niet gebruikt. Nou ja, dat is, dat is toch aan de vrouwen. Nou, niet echt enthousiast dus. En de vrouwen? lijkt prima. <lacht> nee, dat vertrouw ik niet. Nee, ik vertrouw nee, je dat niet? Nee, nee. Ik vertrouw mannen sowieso niet. <lacht> nee, sorry. Het weer nog een grijze dag, soms wat regen. Het is een graad of zes, maar door de wind voelt het wat kouder aan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dromenzee. Goedemorgen, het is 3 december, 2 minuten over 10. Hier gaan we met een nieuwe aflevering van Dromenzee. Dromenzee. Masterpiece, <laughs> styling, wilding, living it up in the city. Got Chuck's song with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Got a police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon roll retire. retirement. I'm too hot. Say my name, you know Said you hallelujah, girl. Said you hallelujah, girl. Said you hallelujah, Ooh. 'cause uptown funk don't give it to ya, 'cause uptown. Punk Up town, funky up. up town, funky up Uptown, funky you up town, funky up uh, I said up town, funky up, up town, funky up Uptown, funk you up, up town, funk you up, dance, jump on it If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about the come show me, come on, dance.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 Just watch. It. Ja, goedemorgen. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Droom is. Hey. Mijn naam is Jan Willem de Gus en Klo. En ik ben bij je tot uh, met 12 uur met heel veel leuke dingen in het programma. We hebben natuurlijk straks de top wie wat waar. Uh, we gaan uh, bellen weer met uh, of nee, we hebben deze keer echt een studio in uh, een studio gast, Kim Reiners van Ten 6 komt vertellen over hoe zij haar droom heeft waargemaakt. En uh, nou, ik zei het al: het is 3 december en we kijken even naar buiten. Het is een grijze, mistige koude dag. Kortom, een dag om radio te luisteren. Dus je zit helemaal goed hier. Hey, en uh, even een dingetje. Uh, ik weet niet of je er wel eens op let... maar de, december is natuurlijk van oudsher de, lijst, of de tijd, uh, de maand van de lijstjes. Nou, en een van mijn favorieten elk jaar is weer de slechtste slogan. En dan kun je ook weer op stellen, uh, stemmen op sloganverkiezingen.nl. En uh, daarbij kun je kiezen van uh, welke slogan vind jij nou het slechtste in 2020. Nou, Ik zal er een paar voorlezen. Uh, bedrukte dozen, blije gezichten van boksverpakkingen. Of de groentespecialist in hart en uh, van uh, bomenbezorg.nl of uh, geef elkaar tijdens het winkelen de pruimte van de Lidl. En um, nou ja, zo zit er nog meer, veel meer. Ga zelf even kijken op sloganverkiezingen.nl en, uh, en breng je stem uit. Het is altijd uh, genieten daar om het te zien. En um, wij komen straks bij je terug en dan ga ik je vertellen waar de top wie, wat, waar deze week over gaat en waar je nog dus je nummers voor kunt insturen. Maar eerst van Dickhout, Stille Mei. <middels> De wereld draait maar door. Het is zo stil in mij. Ik heb nergens Ja, en ik zei het al, uh, december is natuurlijk de maand van de lijstjes. En uh, ik vind het wel mooi, een vriend stuurt me net een uh, fotootje door van uh, Spotify, die stuurt ook altijd zo begin december, stuurt ze altijd je uh, lijst van de meest gedraaide nummers. En, uh, en Aard, een uh, vriend van mij, die, stuurt, uh, die heeft twee of drie jonge kinderen en die stuurt me net zijn, uh, een fotootje van zijn top uh, top het uh, meest gedraaid nummers van, uh, van 2020. En dat zijn allemaal frozen liedjes. Allemaal. Nou, hij is een grote fan, dat, uh, dat is duidelijk. Hey, uh, wij hebben natuurlijk zoals elke week ook weer ons eigen lijstje. En dat is de top wie wat waar. En daarin zoeken we elke week eigenlijk nummers die uh, te maken hebben met een bepaalde persoon, een bepaald onderwerp of een bepaalde plek. En uh, nou, het, het is natuurlijk niet te ontkennen. Hey, je komt er niet omheen vandaag of deze week. Zaterdag is het 5 december en is het Sinterklaas. En uh, ik maak dit programma niet alleen. Ik heb altijd een uh, muzieksamensteller. Dat klinkt heel gaaf. Dat is Piet. En Piet die helpt me altijd. Uh, en hij uh, appt me net dat hij, uh, dat hij net wakker wordt. Dus als het goed is, is hij is nu weer aan het luisteren. Maar we waren deze week uh, een beetje aan het twijfelen. Wat zullen we doen? Uh, Sinterklaas. Paarden. Daarom hoorde je net Gino Vanelli met uh, Wild Horses. Uh, of uh, misschien uh, Daken. Nou, we hebben, ik zal je even laten horen wat het allemaal niet is geworden, het thema. Hey, hey. Hey! hey. hey in the, the roof, the roof, the roof is on fire. van de daken! Nou ja, dat is het dus allemaal gelukkig niet geworden. Dus we gaan het niet over daken en niet over paarden hebben. Maar waarover dan wel? Nou, we gaan het deze week over de Sint hebben. De sint heiligen. Dus we zijn op zoek naar drie nummers over heiligen of saints of uh, wat je ook maar kunt verzinnen. En Het mag in de titel zitten, het kan in de artiesten zitten. Dus uh, stuur het vooral in. En uh, Ik ben heel benieuwd naar je suggesties. Nou, 023 5730393. Dat nummer? 023 573 0393. ZFM Live Dromenzee is Insta Ready. Volg ons op ZFM Live laagstreepje Dromenzee. En wat het natuurlijk ook is met uh, Sinterklaas, je moet nooit stoppen met geloven.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 En dat was de aftrap van de Top Wie Wat Waar over Saints en Heiligen. Want dit was natuurlijk All Saints met Pure shorts. Hé, hey, en ze komen binnen. Heerlijk, ik krijg net een appje. En uh, van iemand die duidelijk uit dezelfde tijd is als ik. Want uh, de tweede is, uh, daar zit uh, Saints in de titel. En het gaat, het is namelijk een, de soundtrack van een romantische dramafilm uit 1986. Met uh, in de hoofdrollen de zo wereldberoemd geworden Brad Pack. En dat zijn uh, onder andere uh, Julia van Patten, uh, even kijken hoor. Uh, nee, wat zeg ik? Rob Lowe, Andrew McCartney, Demi Moore, uh, Andy McDowell. Nou, heel, veel, uh, heel veel bekende, beroemde Hollywood-sterren. Daar zijn, uh, zijn dat, was dat eigenlijk hun, uh, hun debuut. En uh, als je nou denkt, waar heb je het nou over? Nou, dat is hem. De tweede in de top hier wat waar: St. Elmo's Fire. Fire. Dat was de nummer twee uit onze wekelijkse top Wie Wat Waar. En deze week gaat hij over heiligen en over saints. Ja, er komen al, dat is mooi, vind ik altijd mooi van het begin, maar dan is iedereen altijd helemaal vol enthousiasme over alle nieuwe kerstmuziek. Omdat je die dus een jaar lang weer in de kasten laten staan. En dus ik krijg heel veel kerstplaten binnen. En um, ja, ik heb er maar eens eentje gekozen die je eigenlijk niet zo heel vaak hoort.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 I've been rich. TFM! GF. the best love it! It's always in DMC met Walk This Way samen met Aerosmith. Even heel kort wat, uh, wat headlines. Uh, goed nieuws weer. We hebben weer uh, wat een daling van het aantal coronabesmettingen in, in Zandvoort. Uh, dinsdag waren het er nog vier en gisteren waren het er nog drie. Dus het gaat de goede kant op. En wat ik net al zei, het einde is in zicht. Want vanaf hopelijk begin januari is er een vaccin. Dus daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Hey, en dan nog een heel bijzonder verhaal over Simon Paap. De kleinste man ter wereld. Die krijgt een beeld bij het, uh, het uh, Museum. Dus uh, lees daarover op uh, N.A. Nieuws. Dan gaan we door met Wet, Wet, Wet. Angel Eyes. Ja, en ik zei het net al. Een bijzonder verhaal. Uh, het schijnt op uh, NA Nieuws te zijn geweest deze week. Maar dat gaat over Simon Paap. En die, uh, die leefde aan het, uh, aan het begin van de... Wat is het dan? Het uh, begin 1800, zeg maar. Uh, en hij noemde zichzelf de kleinste mens ter wereld. Nou, hij is uh, geboren hier in een, in een vissersfamilie... Uh, hier in, uh, um, in Zandvoort. Simon Paap. Nou, De, de Paapfamilie, die, die naam is natuurlijk nog steeds beroemd. Um, maar ja, gewoon zijn zijn verschijning, 76 centimeter, dat is natuurlijk echt vrij klein... die viel nogal op en daarmee is hij eigenlijk gaan optreden. Eerst in Zandvoort op allerlei kermissen, toen in Haarlem, toen in Amsterdam... en toen is hij, eigenlijk de hele grens over, of toen is hij ook de grens overgegaan. En is hij over de hele wereld gaan reizen. Maar het is een bizar verhaal, want hij is overleden op 39 jaar leeftijd... op 1828, doordat hij... Je gelooft het niet. Op een Belgische kermis in een laken werd gejonast... en daaruit vlogen en op de keien terecht is gekomen. Nou, hij is toen in een, in een koffer weer teruggebracht naar Zandvoort. En uh, is hier begraven in de hervormde kerk. Maar omdat hij dus zo'n ja, unieke verschijning was... is zijn lichaam dus weer gestolen klinkt toch vrij luguber. Maar uh, nou ja, het, het Zandvoortsmuseum gaat uh, nu gelukkig uh, deze, deze held in uh, ere herstellen. En er komt een, uh, een mooi prentenboek en, uh, en een beeld... wat, uh, wat in, de, uh, in het museum te zien zal zijn. En uh, nou ja, zo denk ik dat we heel veel meer kunnen leren... nog, uh, nog over Simon Paap, de kleinste mens ter wereld. Hey, uh, de volgende plaat is van uh, Paul McCartney. En die is uh, uh, afkomstig uit... Ja, dat is de soundtrack eigenlijk van... Uh, van de film James Bond, de James Bond film met Roger Moore uit 1973, Live and Let Die. Dit is Paul McCartney in The Wings, Live and Let Die. die Het is uh, een graad of 6 uh, met, van, uh, of met een gevoelstemperatuur van 3 graden. We hebben een uh, zwakke uh, zuider, zuiderwind van 3 bij 4 en het is de hele dag nat. De hele dag regen en uh, de komende dagen lijkt het ook zo. En het wordt even wat kouder. Dus uh, wel echt een beetje winterweer tijdens Sinterklaas. Dus, uh, nou, nah. dit is Sia, Cheap bang Bang. Dance with it girl, dance with it girl, get with it girl for ba the bang bang. Come on, come on, turn the radio on. But make me weak, girl Free Can any time whine and catch it this selector pull it up And put it but repeat, girl uh, uh, Me not uh, touch uh, a dollar uh, me pocket, Can Cause in this world Ain't more I than what you works I work. don't need no money You want more than diamond More than gold As long as I can feel the they just baby take baby control I don't need no money You want more than diamond More than gold As long as I can feel Yourself. get out of uh, the control baby. via de ether, kabel of live op internet. Yay! hits the bottom roof and the horses wonder who you are the Thunder shouts out for the lightning seed Het is natuurlijk een cliché, maar de tijd vliegt als je lol hebt. Dus het eerste uur zit er weer bijna op. We hebben nog één plaat klaarstaan. Uh, maar niet voordat ik je alvast een beetje vertel wat we in het volgende uur gaan doen. Want we hebben nog een heel uur dromenzee. Want daar luistert je nog steeds naar op ZFM. Leuk dat je luistert. Hé, hey, uh, in het volgende uur gaan we natuurlijk bellen met Jaap. Om te horen, Jaap Koper, uh, om te horen wat er vanavond tussen 8 en 10 op ZFM te horen is op in zijn programma Alternative FM. Hij had een hele stoet aan nieuwe bandjes en nieuwe muziek. Dus zeker de moeite waard om alvast even een glimpje te horen... van wat hij vandaag gaat laten horen. En het is natuurlijk Throwback Thursday. Um, dus we gaan uh, kijken waar de tijdmachine ons heen brengt. En uh, een uh, leuke Eurostudies Zongfestival plakken we er ook aan vast. En Kim Reinders van tent 6 is hier. En die gaat ons vertellen wat deze platen allemaal met haar te maken hebben. Veel meer hoor je in het volgende uur van Droomzee Dit is Beyoncé. Love and up.